Van der Laan hoopt daarmee de druk op de traditionele koninginnennacht... voorafgaand aan 30 april te verminderen. De Cubaanse president Raúl Castro gaat mogelijk met pensioen. Het staatshoofd zinspeelde daarop tegen journalisten. wat lacherig riep hij tegen hen... ik word 82, ik heb het recht om met pensioen te gaan, vind je ook niet? Raúl Castro is in Cuba aan de macht sinds 2008. Hij volgde toen zijn zieke broer Fidel op... die Cuba vele tientallen jaren regeerde. Ook Microsoft is onlangs het doelwit geweest van hackers. Het softwarebedrijf zegt dat het om een klein aantal computers ging en dat er geen aanwijzingen zijn dat er informatie van klanten is gestolen. Volgens Microsoft lijkt de aanval op die waar het sociale netwerk Facebook vorige week het slachtoffer van werd. Het softwarebedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe de kwaadaardige software op de computers terecht is gekomen.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 Dat is een drama over een ouder echtpaar... waarvan de vrouw door een beroerte wordt getroffen. Argo en Amour zijn allebei ook genomineerd voor een Oscar... in de categorie Beste Film. De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag in Hollywood uitgereikt. Zanger Damon Harris, die een paar jaar bij de Temptations heeft gezongen... is overleden. Hij zong onder meer mee op de wereldhit Papa was a Rolling Stone. Harris verving bij de Motown-band zanger Eddie Kendricks... die het in 1971 voor gezien hield... Damon Harris overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij was 62. Het weer, eerst bijna overal zon, maar later vanuit het oosten bewolkt. En in Limburg wat sneeuw. In de middag of avond ook in de oostelijke provincies lichte sneeuw. Het wordt min 1 tot plus 2, maar door de Noordoostenwind voelt het veel kouder aan. Komende nacht en morgen op meer plaatsen sneeuw. In het noorden en westen steeds vaker ook natte sneeuw en motregen. En het wordt morgen 1 tot 3 graden.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 Voor maar 15 euro BTW per maand. Nu drie maanden gratis, bij alles in één zakelijk. Meer informatie jopusin. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 23 februari. De dag waarop de schoonzoon van de Spaanse koning voor de rechter moet verschijnen. Lance Armstrong moet zich ook verantwoorden. En het is bijna Oscar tijd. En Oscar goes to... En dat horen we morgenavond. Naar wie die gaat morgenavond en morgennacht. Wij blikken alvast vooruit.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 Het zijn lastige tijden voor de Spaanse koninklijke familie. Vandaag wordt voor de rechtbank in Palma de Mallorca... de schoonzoon van koning Juan Carlos verhoord. De schoonzoon wordt verdacht van grootschalige belastingontduiking. Correspondent Jessica Vaspeng is in Spanje. Uh, Jessica, belastingontduiking, wat heeft hij allemaal gedaan? Nou, hij zou miljoenen hebben verduisterd. Hij stond aan het hoofd van een stichting die sportevenementen steunt en organiseert. Hij zou ruim 5 miljoen hebben weggemaakt. En vorige week leidde deze zaak weer helemaal op... toen zijn zakenpartner voor de rechter moest verklaren... En die deed een flink boekje open. Die had een letterlijke map met documenten onder zijn arm... met e-mails en allerlei bewijzen, zoals hij dat noemde. En die heeft niet alleen verklaringen afgelegd over deze man... over Inyaki Udangarin, maar ook over de vrouw van de, uh, uh, Inyaki... Uh, namelijk prinses Christina. Die zou hebben geweten wat er speelde... en zou zelfs een adviserende rol hebben gespeeld. En ook de koning zou ervan hebben geweten. Dus dit wordt een steeds grotere zaak. Udangarin moet er vandaag uitleg... over. En veel mensen zitten natuurlijk te wachten op van wat was nou die rol van prinses Christina. Ja, maar is hij nu uh, getuige of is hij ook verdachte? Hij is verdacht in deze zaak. Um, hij uh, moest vorig jaar voor het eerst uh, voor de rechter verschijnen. Dit is nu de tweede keer. Voornamelijk ook naar deze verklaring van uh, zijn zakenpartner. En hij uh, staat uh, zeker als verdachte in deze zaak, ja. ja. Betekent dat dus ook dat hij kan worden veroordeeld en de prinses eventueel ook? Dat zou inderdaad kunnen. Um, hij zou zelf het gevoel hebben lang dat hij ontastbaar was. Bleef ook gewoon doorgaan met zijn activiteiten toen de koning hem al eerder vroeg om dit af te stoten. Toen dit groter werd. Um, maar er wordt gezegd dat hij vier jaar cel eventueel kan krijgen. En dat zelfs prins, uh, prinses Christina niet onschendbaar is. Dus dat, ja, dat zou zomaar kunnen. Het is wel heel bijzonder inderdaad als iemand lid van het koninklijk huis of van die familie daar zo veroordeeld wordt. Ja, dat zou wel een hele bijzondere uh, uh, zaak zijn. Zeker in dit land nu, op dit moment. Maar het is wel zo. Uh, corruptie, er lopen natuurlijk meer uh, zaken hier. En deze man was jarenlang ontzettend populair onder de Spanjaarden. Maar valt nu uh, toch best wel van zijn, uh, van zijn voetstuk af. Omdat hij nu gewoon verdacht is in dit corruptieschandaal. Ja, en uh, mensen willen ook wel gewoon uh, gerechtigheid natuurlijk. En het Spaanse uh, Koninklijk Huis heeft het al niet makkelijk uh, de laatste tijd. De populariteit van de koning neemt ook uh, bijna dag... Na dag af. Dat lijkt me niet makkelijk. Nee, de koning die heeft het afgelopen jaar heel wat voor zijn voeten gekregen. Heel wat schandaaltjes. We weten misschien nog wel dat hij vorig jaar op jacht ging in Botswana om olifanten te schieten. Nou, dat was niet alleen vanwege het olifanten schieten, maar vooral vanwege de prijs van dit soort reisjes. Niet heel erg goed voor zijn imago in deze tijd van crisis. En zo gebeurde er afgelopen jaar heel veel meer. Deze zaak rond zijn schoonzoon wordt hier ook natuurlijk op de voet gevolgd. Ik moet zeggen, de Katalaanse, een Catalaanse oppositiepartij heeft van de week al gezegd... dat het misschien beter is als de koning ermee ophoudt. Dat er weer eens met een schone lijk kan worden begonnen. Anderen zeggen, ja, maar dan moet Felipe het overnemen. En die begint dan net uh, met dit schandaal allemaal achter de rug. Dat zou ook weer niet goed zijn. En de koning zelf is helemaal nog niet van plan om mee te stoppen. Die zei laatst: Ik heb nog genoeg energie en ik denk er niet over. Vandaag in ieder geval eerst die rechtszaak. Dankjewel, Jessica. Jessica van Spingen was dat uit Spanje. Lenz Armstrong, dan. Die is weer in beeld bij de Amerikaanse overheid. Het ministerie van Justitie haakt aan bij een lopend civiel onderzoek tegen de wielrennen. Marian Olvers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Ja, nou, drie dagen geleden werd uh, bekend dat Armstrong niet met uh, de dopingautoriteit wilde meewerken. Hij had strafvermindering kunnen krijgen als hij een volledige bekentenis had, uh, zou afleggen over zijn dopingactiviteiten onder Ede. Hè. Doet hij niet? Uh, betekent het eigenlijk dat er een verband is tussen beide besluiten? Nee, dat kan je niet, eh, niet direct natuurlijk zo zeggen. Want uh, deze zaken zijn toch wel uh, van elkaar apart. Uh, in, aan de ene kant wat je ziet is dat Armstrong dus nu um, niet verder gaat met, uh, met de dopingautoriteit. Ja, dat kan allerlei redenen hebben. Hè. Er zijn ook een hoop uh, verzwarende omstandigheden. Dus uh, of hij ook echt uh, in aanmerking zou kunnen komen voor strafvermindering... ja, dat waag ik toch ook wel te betwijfelen. Ja. Aan de andere kant is natuurlijk die andere zaak die Lendis nu heeft, uh, heeft aangespannen. En dat is toch een hele andere zaak. De ene zaak speelt zich af in het sportieve domein... en de andere zaak is echt uh, waar is de overheid echt betrokken. Ja, want dit is dus niet een strafzaak, maar een civiele zaak. Waarom is dit nou ja. geen strafzaak? Ja, weet je, een strafzaak is weer wat anders. Hè? Dus um, De strafzaak kregen ze destijds niet rond. En uh, die hebben ze geseponeerd. Nu, Lendis, die heeft op zijn eigen manier een, een hele andere zaak aangespannen. En die probeert een gedeelte van uh, Gelden uh, te ontvangen, omdat hij als klokkenluider uh, daar aanspraak probeert op te maken. En een civiele zaak is vaak, uh, um, ja... Makkelijker rond te krijgen als je het hebt over een strafzaak. Ja, dan heb je vaak hogere normen. Waar het, um, ja, waar je dus ontzettend veel waterdicht bewijs moet hebben om, um, om inderdaad achter de tradig te verdwijnen. Dus eigenlijk is de inzet van deze zaak vooral het geld. In deze zaak gaat om geld. Ja, deze ga... zaak gaat om geld. En ja. gaat het om veel geld? Nou, het kan om heel veel geld gaan. Um, uh, omdat het in Amerika zo is en wij kennen niet een dergelijke wet. Dat je dus echt, het gaat om sponsorgelden. Dat was destijds geloof ik 31 miljoen US dollar. Nou, daar gaat daar ook nog schade bij. Dat gaat echt om, om nou ja, misschien wel honderdduizenden dollars. Dus ja, dat kan echt om serieus veel geld gaan. En dan kan Remlis, kan daar weer, als, als dat allemaal wordt bewezen en dergelijke... ja, dan kan hij daar een percentage van vragen. En dat verhaal wat Armstrong heeft gedaan bij Oprah Winfrey op de bank... is dat dan ook bruikbaar in deze zaak? Nou, in ieder geval is het uh, bruikbaar, omdat er uh, hij heeft bekend doping te hebben gebruikt. En in deze civiele zaak is natuurlijk uh, hij heeft ook een contract destijds moeten tekenen. In dat contract heeft gestaan dat hij geen uh, doping mocht gebruiken. Nou, dat heeft hij dus wel gedaan, en dat heeft hij inmiddels ook bekend. Dus maar... in die, uh, ja, dus dat dat bewijs wordt nu natuurlijk wel uh, meegenomen. Maar ja, dan zou je verwachten, dan is de sponsor van destijds degene die de zaak aanspant. Maar dat is niet het geval. Nee, kijk, het is US Postal geweest. Het is de overheid. Um, en de overheid zegt nu van... ja, jij hebt die gelden als sponsor. Hè? Dus US Postal was natuurlijk overheid. Hè? Dus Op uh, die manier, uh, ja. Ja, op die manier is dus de overheid daar natuurlijk mee, uh, bij betrokken. En dan wordt er gezegd van ja, jij hebt die gelden van ons als overheid gekregen onder valse voorwenselen. Want jij zou geen doping gebruiken. Dat is zeg maar de zaak. Maar ja, of hij dan ook inderdaad zo ontzettend veel geld terug moet betalen, dat valt allemaal nog wel weer te bezien. Want Armstrong zou kunnen gaan getuigen en dat weet je natuurlijk niet. Want ik weet niet hoe, uh, hoe het bewijs ook aan zijn kant weer dicht is van, hè, wist de US Postal hier bijvoorbeeld van af? Dat weet je niet, hè? straks komt dat allemaal op straat. Ja, nou, is, uh, het klinkt als een zaak die erg lang gaat duren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nu krijg je, uh, in, in ieder geval wordt het nu een fielder. Binnen 60 dagen moet nu de overheid komen met de claims als ze die neerleggen tegen Armstrong. Marjane Olvers, dankjewel voor het inzicht. Hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het is een laatste werkweek. Donderdag spreekt is een kardinalen voor het laatst toe. Maar waarom koos de paus juist nu voor aftreden? Laten we gaan zo praten met vaticaankenner Stijn Fens. Verkeersinformatie. De N61 Schoondijken-Terneus is afgesloten na een ongeluk. De weg gaat weer open om half elf. Zo is de verwachting. En treinreizigers die moeten rekening houden met vertraging op het traject Haarlem-Amsterdam-Centraal. Het komt door een wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Uitreiking van de Oscars morgen wordt een ode aan Washington. Dienaars van de staat spelen de hoofdrol op het filmgala in Hollywood. Meeste Oscar nominaties zijn gegaan naar heldhaftige historische drama's. Die allemaal pretenderen de geschiedenis exact te volgen. Maar ja, wat is exact in de ogen van Hollywood? Dat vraagt ook onze correspondent Wessel de Jongs af. far. a visitor. Do you people out this way before? No. De afloop is bekend en toch is het een heel spannende film. Argo gaat over de gijzeling van de 63 Amerikaanse diplomaten. In 1978, in Teheran. Een deel ontsnapt en in de film worden ze gered door regisseur en acteur Ben Affleck. Carter was de Amerikaanse president tijdens het gijzelingsdrama. En hij is vol lof over de film. En hoop dat hij een Oscar krijgt. Oeps, me Carter haalt hier eventjes de hele film onderuit. Die schetst een beeld van een briljante CIA-actie. Nee hoor, zegt Carter. De redding was vooral het idee van de Canadese ambassadeur in Teheran. We stepped out upon the world stage now. With the of human in our hands. Blood's been to afford us this moment. Now, now, now. De film over de Amerikaanse president Lincoln gaat op voor maar liefst 12 Oscars. En regisseur Steven Spielberg heeft niets aan het toeval overgelaten. Wanneer je dat Gentle ticking. That's the ticking that Lincoln himself heard. Zelfs het tikken van het horloge van Lincoln klinkt zoals het werkelijk tikte. Spielberg blijft een perfectionist. Maar toch. Never equal those who <racht> het hoogtepunt in de film is de stemming in het congres over de afschaffing van de slavernij. Spielberg laat dan de afgevaardigden uit de staat Connecticut tegenstemmen. Terwijl ze in werkelijkheid voor waren. Een Connecticut congressman is asking Steven Spielberg for een correctie in zijn movie Lincoln. In Connecticut eisen ze nu een correctie. Tenminste op de DVD die regisseur Spielberg wil sturen aan alle Amerikaanse scholen. Spielberg heeft nog niet gereageerd op de kritiek. You really believe this story? Osama bin Laden. Yeah. What convinced you? Her confidence. De meest omstreden film is Zero Dark Thirty, over de liquidatie van Osama Bin Laden. Regisseur Catherine Bigelow wordt ervan beschuldigd... de martelpraktijken van de Bush-administratie goed te praten. Dat komt eigenlijk vooral door haar montage. Door een martelscène direct te laten volgen op de stemmen vanuit het WTC... vlak voordat de torens instorten... daarmee zegt ze in feite al die 9-11-slachtoffers die rechtvaardigden dat martelen. Maar dat is een andere discussie dan over feitelijkheid... Daarop hebben voormalig CIA-mensen weinig aan te merken. Zelfs deze direct betrokkenen van de CIA vinden deze film goed. Dus wat dat betreft heeft Bigelow de beste prestatie geleverd. Maar historische correctheid zal zondag geen criterium zijn. Want zeggen ze dan in Hollywood: we maken hier geen documentaires? 100%. Maar dat is wat ze dit jaar nu juist wel hebben gedaan. Ik weet zeker dat het jullie but maar het is 100. De Oscar-uitreiking dus. Zondag op maandagnacht worden ze uitgereikt in Los Angeles. Straks staan we stil bij het overlijden van Atje Keulen Deelstra. Maar we gaan het eerst even hebben over de paus. Benedictus XVI. Hij bereidt zich voor op zijn laatste werkweek komende week. En op dit moment lekken de vreemde verhalen uit het Vaticaan uit. De paus zou op 17 december een document hebben gekregen... van enkele van zijn kardinalen. Waarin staat dat er binnen het Vaticaan een netwerk is... van homoseksuele prelaten. Dat zou de paus... Het hebben bewogen om zijn ambt neer te leggen. Dan gaan we over praten met uh, Stijn Vents, kennen. Meneer Vents, uh, ja, wat moeten we met dit soort verhalen? Klopt dat? Valt dat te controleren? Ja, valt dat te controleren. Het valt niet helemaal te controleren natuurlijk. Wat wel uh, belangrijk is om te zeggen... ...is dat het uh, gestaan heeft in La Repubblica, grote Italiaanse krant... ...geen Boulevardblad, een, een krant met een serieuze reputatie. En dat de verhalen die erin staan, ja, die kennen we ook wel een beetje. Hè? Een vaticaan op drift... Een keiharde machtsstrijd en zelfs dat hele ja, uh, uh, homo-lobby-netwerk... -uh, waarover gesproken werd, is eigenlijk ook al een oud verhaal. Wat er eigenlijk nieuw aan is, is dat uh, de Repubblica beweert... dat dat hele rapport, he, dat al dit soort verhalen... toen Benedictus dat allemaal bij elkaar zat... dat dat voor hem de druppel is geweest om te zeggen... ja, uh, nu moet ik het toch echt maar mee ophouden. Maar staat er dan zoveel heftig materiaal in het uh, document? Nou ja, het, het schijnen 600 pagina's te zijn. Hè. Het, is, uh, het is langzaam aan het uitlekken, dat, uh, dat document. Um, 600 pagina's. En het schijnt wel te zijn dat als je het allemaal bij elkaar leest... Hè, en je moet je voorstellen, deze, uh, deze paus beschouwt zijn medewerkers in de kuren... kuren nou, als een soort familie. Yeah. Dus als je leest dat je eigen familie zo met elkaar omgaat... en er zoveel aan de hand is... Ik kan me best voorstellen dat... Benedictus XVI, als hij het allemaal keurig op een rijtje uh, leeft, toch erg uh, door is. Je kan ook zeggen, hij is de paus, hij is de hoogste baas in het Vaticaan. Hij kan dit aangrijpen om de zaak te zuiveren. Ja, en daar ligt denk ik de, de reden voor zijn terugtreden. Um, hij is gewoon op, hij is, uh, hij is uitgeput. En hij ziet in dat hij met zijn, met zijn 85, met de krachten die afnemen, niet meer de man is die dit tij kan keren. De problemen zijn simpelweg te groot. Ja, maar het komt nu pas naar buiten. 17 december schijnt dat document uh, ja, verschenen te zijn. Of in ieder geval uh, op een of andere manier openbaar gemaakt uh, te zijn. Waarom komt dat juist nu naar buiten? Ja, dat is niet zo gek. Kijk, sinds, uh, we zijn nu twa twaalf dagen verder sinds uh, Benedict XVI heeft aangekondigd dat hij gaat terugtreden. Uh, het conclave is uh, eigenlijk al begonnen. Het, het pre-conclave. De lobby is begonnen. Uh, de, de krachten verzamelen zich. En het hele uh, rapport draait om, uh, onder meer om de tweede man van de paus: vertrouweling uh, kardinaal Bertone. De kardinaal staatssecretaris. En dat dit nu uitlegt is duidelijk bedoeld om zijn kansen in het conclave, hè? want die man is ook bezig zijn krachten te verzamelen. Die Bertone wil ook een bepaalde kardinaal als paus om hem te treffen. Goed, dank u wel voor uh, dit inzicht. Uh, ik zeg tegen iedereen, uh, als je meer wil lezen van Stijn moet moeten we even Dagblad Trouder vandaag op uh, naslaan. Want hij heeft een brief geschreven, een afscheidsbrief aan de Paus. Dank u wel voor het gesprek. Goed, bedankt. <truimert> Ik denk dat uh, nou heel veel mensen enorm veel van mij verwachten. 14.000 toeschouwers op de eindelijk weer eens volgepakte ijsbaan van Heerenveen. Eerden enthousiast, de Friese vrouw, die voor de vierde maal de wereldtitel veroverde. Het was voor de 35-jarige Adje Deelstra die gezegd heeft er nu mee op te houden... Een afscheid zoals hij zich gehoopt en gedroomd had. Atje Keule deelstra is overleden. Ze is 74 jaar oud geworden. Het is vandaag bekend geworden. Henk Gemsen nu aan de lijn. Oud schaatser en schaatscoach. Goedemorgen, meneer Hemsen. Goedemorgen. Wat voor vrouw was Atje Keule Deelstra? Ja, de, de bescheidenheid zelf. Daar zou ik eigenlijk als eerste mee beginnen. Als ik... ...als ik haar dus met uh, terug zoals het dus in die tijd was en ook later. Bescheiden, maar uh, op het ijs uh, was ze uh, eigenlijk een ongekend talent. Ja, het, het, het was zelfs zo dat ze dus in, uh, in de eerste fase van haar internationale carrière... ...dat ze dus uh, meedeed, uh, was het met de grootste van de kant van de KNSB... Uh, ...en met name van de begeleiding van toen omdat ze dus, uh, ja, ze was op latere leeftijd uh, werd ze Nederlandse kampioen. En dat zou dan een eendagsvlieg als resultaat zijn. En uh, dat betekent ook dat ze dus uh, in het, het volgende jaar niet werd uitgenodigd. Maar ze logisch trafde die gedachte door weer Nederlands kampioen te worden. En dat, uh, dat, uh, dat maakte het eigenlijk onontkoombaar dat ze dus weer werd uitgenodigd voor, uh, voor het Nederlandse team. En uh, dat was het gevolg dat ze het jaar na elkaar... Dat ze dus, dat dus echt uh, excludeerde dus uh, op, het, op het ijs uh, voor Nederland. Had dat misschien ook een beetje te maken met, mag ik het omschrijven, als een beetje de beperkte blik van uh, destijds. Dat een vrouw die kinderen had gekregen niet meer aan topsport kon doen. Ja, dat, dat, dat, dat zou je zo mogen zeggen. Dus zo, men, men, men had daar een, een voreengenomenheid bij. Die dus, zij dus. Uh, niet met, met woorden, maar gewoon met, met het presteren. En op het ijs, dus looggestraft. was voor... dat? Is, dat, is, dat is ook wel een, een demonstratie van hoe ze was. Uh, ja. Ze, ze protesteerde niet tegen uh, verbaal. Uh, ze uitte zich niet in de, in de media. Maar, maar ja, het ging volgend jaar weer voortvarend van start. <laughs> en liet zien wie ze was. Ja, ze sprak met haar schaatsen, zou je dan zeggen. Hè? Ja, zoiets ja. Wat, wat voor soort schaatsen was zij? Nou, ze, ze, ze komt dus, dus van de korte baan. Later dus het. Uh, de, de, het schaatsrijden en dus op de wat langere baan... Uh, de afvalwetstrijden en zo hier in Friesland. En uh, ja, op een gegeven moment uh, kwam ze in een selectieprocedure terecht... van, uh, van uh, wie, gaat, wie gaat Nederlands kampioen worden. En dat werd ze. En zo is het geweest. Ja. En okay. ze deed dat samen met haar man Jelle. Uh, het was een twee-eenheid. Uh, Jelle verzorgde altijd haar, uh, haar schaatsen en haar materiaal. En uh, ja goed, zij was uh, dat het, het voorbeeld van, uh, van bescheidenheid. Maar daarnaast op het ijs weer niet wanneer ging het ging op de dus prijzen en presteren... Want ze was in de 70 jaar jaren echt heel dominant. Ja. Want wat waren haar sterke afstanden? Nou, als ik mocht herinneren, dus de, de, de kortere. Mijn dus de, de reed toen, Dus de langste afstand, was toen nog drie kilometer. Nog. Maar dus de 500 en 1000 meter. En uh, de 500 meter en de 3000 meter, dat was uh, wel goed voor haar, uh, haar afstand, waar ze dus niet de meest favoriete dus, uh, prestaties ja. leverde. Maar dat, dat was haar kwaliteit. Ja. dat toen wat, wat nu heet de Kleine Meerkamp. Ja, en in Sapporo, dat, dat waren dat toen de Olympische Spelen, als ik me goed herinner. 72 heeft ze ook medailles ja. gewonnen. Geen goud. Zegt ja, hij? Nee, maar ze heeft geen Zij goud. Zijn, ze heeft geen goud gewonnen. He. Zilver en brons, als ik me goed weet. Ja, ja dat, zou, dat zou ik moeten erop zoeken. Dat weet ik zo niet. Ja, ja En ik weet het ook niet meer. Maar de tijd van de zwart wit tv, dat we nog allemaal. Ja, net... het was een geweldige vrouw en die heeft uh, helaas in de laatste fase van haar leven, en ik praat nu dus van oh, een jaar of 15 terug. Ze heeft een hele vervelende aanrijding gehad met uh, 's nachts met een, uh, op een binnenweg met een loslopende koe. En uh, heeft ze dus, uh, dus nogal wat uh, uh, schade opgelopen en ook, ook op een gegeven moment een, uh, een lichte hersenbeschadiging. En uh, daardoor uh, waren de laatste jaren van haar uh, leven, de laatste 15 jaar in die, had, die ken, kenmerken zich door nogal wat betrekkingen die ze ook had. En dat was, uh, dat was heel erg snel en vervelend. Meneer Geemster, ik dank u wel dat u heeft willen stilstaan met ons... bij het overlijden van een groot schaatster, Keulen Deelstaan. Ja, zo was inderdaad het was een grote sportvrouw. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Hè. Goedemorgen. Uh. We zijn aan het eind van de uitzending van de NOS. Maar wees niet getreurd, want we gaan verder met Peter en Mieke bij De Tros. Die gaan het hebben over de werkloosheid. Ze hebben het over een gedragscode voor voetbalclub. En over de Oscars. En om 11 uur wil ik u ook nog even op patent maken. Ronald Plasterk, de minister van Binnenlandse Zaken. Over het opheffen en samenvoegen van gemeenten. Nog een mooie dag. Zondag 21 april is het weer zover.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 Radio 1, het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Washington zijn op een opslagterrein... voor nucleair afval zes tanks lek geraakt. De ondergrondse tanks lekken radioactief materiaal... maar direct gevaar voor de volksgezondheid zou er niet zijn. Volgens het kantoor van de gouverneur zijn er geen bewijzen gevonden... van vervuiling van de omgeving. Oud-schaatser Atje is overleden. Ze was na een herseninfarct in coma geraakt... waaruit ze niet meer is bijgekomen... Keuledeelstra werd in de jaren 70 vier keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen. En op de winterspelen van 1972 won ze één keer zilver en twee keer brons. Atje Keuledeelstra was 74. De N61, een belangrijke verbindingsweg door Zeus vlaanderen is bij schoon Dijken afgesloten vanwege een ongeluk. Een vrachtwagen en een auto bossen daar op elkaar. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ander raakte niet gewond.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is uh, 4,5 uur over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over uh, het voorstel van Fred Steven... de uitbreiding van het spreekrecht in de rechtszaal voor slachtoffers. Veel mensen vinden dat geen goed idee. Aan het allemaal eens even op een rijtje zetten. Daarna komt de Willem Post over Obama 2.0. En dan, wat moeten filmmakers allemaal uit de kast halen om een Oscar te bemachtigen? Floortje Smit heeft daar wel ideeën over. En het laatste onderwerp dat uur, een wolkenkrabber van één kilometer... zijn ze van plan om neer te zetten in Saoedi-Arabië. En Nederland is erbij betrokken. Om tien uur komt Renate Dorrestein. Die had een writersblok, maar schreef daar dan weer wel een boek over. Ja, je bent schrijver of je bent het niet. Miranda van Kralingen en Nienke van der Berg... hebben samen opera Pagliacci geregisseerd bij opera Zuid. Ari Storm doet de boekenrubriek. En de laatste gast is Daan Heerma van Vos, ook schrijver. Die raakte opeens zijn geheugen kwijt. En schreef daar ook een boek over. Zometeen het gedrag rond en op het voetbalveld. Maar eerst The Economy. Stupid. Want nog nooit waren er de laatste jaren in absolute cijfers zoveel Nederlanders werkloos als op dit ogenblik. In de maand januari zaten 592.000 mensen zonder werk. En dat is zo'n 7,5% van de beroepsbevolking. En de jeugdwerkeloosheid is zelfs opgelopen tot 15%. En ook op andere gebieden constateerde het Centraal Bureau voor de statistiek behoorlijk wat misère. Koophuizen zakten gemiddeld zo'n 10% in waarde. Het vertrouwen van de consument is op een historisch dieptepunt beland. En bedrijven investeerden fors minder. En daar voorspelt de Europese Commissie dat de Nederlandse economie in 2013 zelfs krimpt met 0,6%. Wat allemaal te doen, gaan we bespreken met hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij een hoop mensen uh, bestaat het gevoel, en dat hoor je ook bij economen, uh, terug. Er zit een regering die zegt, nou ja jongens we moeten het even uitzingen, we moeten door de zure appel heen bijten. we moeten bezuinigen, want ja, we moeten van Brussel bezuinigen... en dat is het dan ook wel ongeveer. Ja, het klinkt weinig creatief. En ik ben bang dat het ook zo is. Um, je ziet het kabinet dat denkt dat dat bezuinigen heilzaam is... omdat we dan uit de recessie zouden komen... En, en wat er gebeurt is dat de verkeerde recepten... op het verkeerde moment worden toegepast. In de jaren tachtig hadden we echt een volstrekt uit de hand gelopen. Overheidstekort uit de hand gelopen, inflatie. En toen was het noodzakelijk inderdaad dat de inflatie omlaag werd gebracht. Dat werd bezuinigd. Maar nu zie je dat de consument pertinent weigert te besteden. En dat is logisch, want die ziet uh, dat zijn pensioen omlaag gaat. Die ziet dat zijn huizenwaarde daalt. Die vreest voor zijn baan. En dan verschijnt er elke dag een minister die roept: van... Als er een tegenvaller is, wij overwegen nog meer te gaan bezuinigen. En dan krijg je een neerwaartse spiraal. Die wordt ingegeven door de Heilige Graaf van 3%. Waar we zelf debeten zijn geweest, dat die is gekomen. Sturgenhof wilde als hardste ongeveer in de Europese gemeenschap dat die gehandhaafd werd. Wij hebben een minister van Financiën die zich erop laat voorstaan dat wij onszelf tuchtigen met die 3%. En ik begrijp dat dus niet. Want niemand durft de vraag te stellen... waarom wij eigenlijk die 3% hebben ingevoerd. De ratio is wel duidelijk. Hè? Als je één munt wil hebben met elkaar... moet je ook zorgen dat de grootste tekorten beheersbaar zijn. Maar als iedereen collectief probeert naar de 3% toe te gaan... en dat zie je dus nu gebeuren in Europa... klimt de economie nog verder en lopen die tekorten nog weer verder op. Nou pleit ik niet om alle sluizen maar open te zetten... en fijn te gaan besteden... Maar enige beleidscoördinatie tussen Noord- en Zuid-Europa... Uh, beleid dat, dat gericht is op herstel op wat langere termijn... dat zou toch wel erg nuttig zijn op dit moment. En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, kijk, er is een schade veroorzaakt die niet meer terugdrijft. Met name het gestuntel op de huismart, het woonakkoord. Uh, het feit dat er de maatregelen over elkaar heen rollen waarvan eigenlijk niemand meer begrijpt hoe ze werken. Want eerst moest je de hypotheek helemaal aflossen. Toen voor de helft. En voor de halve hypotheek kan je weer een andere lening afsluiten... waar je dan wel voor rente over moet betalen. Makelaars snappen het niet, banken snappen het niet. Zelfs economen snappen het niet. En wie gaat rekenen? En ja, op, Koele op, op een, op een Wijn, snap hoge... hij het nog wel? Uh, nee. Oh. nee. En ik, al zou ik het stappen, ik snap de ratio niet meer. Kijk, dat er iets aan de huizenmarkt moest, moet gebeuren is duidelijk... Toen ik daar in 1997, 1998 keer wat kritische commentaren over schreef, ben ik ze wat weggestuurd bij de Rabobank. Een onderdeel van de Rabo-organisatie, waarvoor het toen werkte. Want praten over hypotheekrenteaftrek. dat deden we niet. Terwijl je toen al aan zag komen dat de banken te veel krediet gaven... aflossingsvrije hypotheken gaven. Heel gemakkelijk in het hypotheek gaven op de inkomsten. Maar voor de Rabo was het toen nog de grote melkkoe. Ja, dat is het tot op zekere hoogte nog steeds. Maar ik denk dat er van de Rabobank op de Kroeselaan nu heel wat gezweet wordt. Ja. Want zij zitten wel met het grootste aandeel in de woningmarkt... overigens voor een groot deel gegarandeerd door de overheid... Het echte probleem is dat al die hypotheken voor 80% door de Nederlandse overheid zijn gegarandeerd. En dat is het hypotheekverhaal, maar dan komt er op de woningmarkt nog een verhaal bij: dat er 2 miljard bij de woningcorporaties vandaan gehaald moet worden. Wat ja. zoiets betekent als faillissementen bij woningcorporaties. Stuggen of woningcorporaties kunnen ook niet meer bouwen. Nee, en, uh, dat laatste is natuurlijk helemaal dramatisch. Want uh, nu is tijdelijk de vraag naar woning ingezakt. vanwege oplopende werkloosheid en gebrek aan vertrouwen. Maar er komt natuurlijk een moment dat de bevolking groeit nog steeds. Het aantal huishoudens groeit nog steeds. Er komt natuurlijk een moment dat er wel weer vraag komt. En dan zul je net zien we zien dat je dan net een tekort zit. En juist nu zouden woningbouwcorporaties uh, moeten bouwen of vernieuwen... om een bestand te peil te houden of uit te breiden waar het nog nodig is. Of misschien wel geld uit moeten geven om capaciteit die niet meer nodig is weg te halen. Maar goed, in ieder ja. geval... leidt het op toon tot de situatie dat de regering zegt... we moeten bezuinigen, ze zitten eigenlijk op hun handen. Ze hebben geen ruimte, dus ze verwijzen daarmee... permanent de 3%-norm naar Brussel toe. Ja. Daar zitten ze nu al boven met 3,6%. Ja. Maar komen dan nou goed weg, omdat de eurocommissaris zegt... nou weet je wat, dat komt door SNS... en laten we dat dit uh, keer maar ja, door de en Vinders En Frankrijk in. gaat ook uit de band. Dus. Precies, ja. maar, maar wat dan? Er gebeurt dus niks. Mm, nou... U bent optimistisch. Er gebeuren dingen die juist slecht zijn. Aha. En uh, die het laten bestaan van die onzekerheid. En het laten, uh, laten doorsudderen door van de ellende. Uh, en ik moet echt nog weer denken... We hebben de jaren 30 kolijn gehad... die uh, krampachtig vasthield aan een bepaald uh, beleid. Hè. De gulden moesten hard blijven. Wij moesten ons aanpassen aan internationale omstandigheden. Nederland moest de lonen omlaag. En wat je nu ziet is een weer... Uh, een soort kollijnachtige benaderingen... dat zelfs Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, zegt... als het tegenvallen zijn, ja, die moeten we niet zomaar laten gaan... dat zullen we op moeten corrigeren. Daarmee zeg je dus, de economie krimpt omdat we bezuinigen... en omdat er krimpjes komen minder overheidsinkomsten... gaan we nog verder bezuinigen. Nou schets ik even, wel een heel zwartgallig scenario... want we profiteren ondertussen wel van het aantrekken van de wereldhandel... maar we zouden meer kunnen doen in het binnenland om de zaak weer op gang te brengen. En wat zouden we dan meer kunnen doen? Ik denk dat um, de politiek moet ophouden... Uh, met zichzelf en eigen belangen bezig te zijn. Want het hele debat over de woonlasten in de Eerste Kamer... Eh, aangejaagd door het CDA... was niet omdat men beter beleid wilde, <coughs> excuus, maar dat was omdat... het CDA zich wilde profileren als oppositiepartij. Daarom ga je dus een plan wat er ligt torpederen dan haakt Blok af en die gaat samen met andere partijen... een plan maken dat nauwelijks beter is. Een compromis. Een compromis en een compromis dat voorbij gaat aan de echte problemen die er zijn. Nou, en, en dat met zichzelf bezig zijn van de politiek... dat is dus echt geen uh, goede oplossing. Maar dat ga je ze dus nooit afleren, toch? Dat ga je ze dus nooit afleren. Um, Eén, want kijk... Wat er in de jaren tachtig is gebeurd. En er was een hoop kritiek op hem altijd. Het, op hun altijd het duo Lubbers en, en Ruding. Maar die hebben wel. Met een duidelijk doel voor ogen. Een bepaalde maatregelen doorgevoerd. Maar toen was er een stip aan de horizon. Van hier gaan we naartoe. Als je zegt. als je politiek draagvlak hebt. voor een stip aan de horizon. en je zegt we moeten op termijn van een aantal jaren daar naartoe. pensioenlasten moeten beheersbaarder worden. Woonlasten de woningmarkt moet beheersbaarder worden. Maar dat hoeft niet nu binnen twee jaar te gebeuren... maar daar stippelen we echt een goed langtermijnbeleid voor uit. En we geven de mensen dan weer het vertrouwen... dat niet deze week maatregel A wordt genomen... volgende week maatregel B. En we rollen nu over elkaar heen. Uh, bejaardenhuizen moeten gesloten worden. Kinderopvang wordt ingesaneerd. Uh, zorg wordt ingesaneerd. En wat ontbreekt is een duidelijk plan van... wij willen met ons land deze kant uit... We hebben deze problemen, zoals oplopende kosten van de zorg. Dat is een maatschappelijk probleem, omdat er steeds meer kan. Mensen steeds, meer ouder, steeds ouder worden en er steeds minder jongeren zijn. Definieer dan van welke zaken je op, op termijn niet meer wilt doen. Kijk wat in of uit het basispakket kan. Maar leg ook de lasten neer bij mensen die ze kunnen dragen. En ik vind de reactie van de oudere partijen... Uh, Echt heel treurig, hè? want er wordt nu aan mensen gevraagd... of ze bijvoorbeeld bij willen dragen voor verpleeghuiszorg... of zorg in het bejaardenhuis. Men roept schande dat men het eigen huis om moet eten. Maar denk, ja, moet dan de overheid maar weer betalen. En ik denk dus dat ook mensen moeten begrijpen... en dat geldt met name voor de ouderen dat de rekening niet aan hun voorbij kan gaan. Dus we moeten maar, delen, die last ook wel eerlijk verdelen. Maar moet er niet gewoon simpelweg een soort stimuleringsbeleid komen... gewoon voor de hele werkgelegenheid? Daar hoor ik u nog helemaal niet over. Ik vind het stimuleringsbeleid as such, hè, gewoon dat je zegt... zet de geldkraam maar open en we gaan, uh, we gaan geld uitgeven. Lijkt me niet verstandig. We hebben echt niet behoefte aan nog meer finance locaties. Waar je misschien wel behoefte aan hebt, is het goed aanpassen van de woningvoorraad aan de vraag. Dat betekent niet dat je per se alleen maar meer gaat bouwen... maar dat je misschien beter bouwt... en investeert in het energiezuiniger maken van woningen. Waar het ook voor een groot deel op vast zit... is het vertrouwen van mensen. Er wordt meer gespaard, eh, terwijl de rente enorm laag is. Dat geeft de onzekerheid van, het, van de bevolking weer. Het geld is er wel. Het geld is er wel, wel minder dan er was. Oh ja, maar, maar mensen sparen dat. Bedrijven <coughs> die houden ook het geld onder zich. Uh, een bedrijf als Apple in Amerika heeft 130 miljard dollar op de balans staan. Dat geld wordt vastgehouden. Als er weer vertrouwen ontstaat, gaat dat geld ook weer in beweging komen. Het zou dus beter zijn als er niet de ene paniekmaatregel naar de andere kwam... Maar en, en dat we ook niet doen alsof dit land uh, in Noordzee verdwijnt... als het begrotingstekort even boven de 3 komt. Het gaat erom dat je draagvlak hebt, consensus hebt over waar je naartoe wil. En dat doet nog steeds pijn, maar dan heb je in ieder geval duidelijkheid... over waar je op wat lange termijn naartoe wil. En kan je als Nederlandse regering kan je eigenlijk wel wat? Of ben je toch uiteindelijk afhankelijk van de zee die om je heen klotst? Een aantal dingen zijn echt Nederlands, dat is de woningmarkt. Dat is echt een Nederlands uh, probleem. Waar we, waarbij we wel de enorme rekening moeten betalen... voor de veel te grote kredietexpansie uh, na 1995... En dat hebben we daar 2005, 2006 nog weer een keer gezien. Um, we hebben de pensioenproblemen veel te lang voor ons uitgeschoven. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Uh, we gaan misschien ook wel de rekening betalen... voor te weinig investeren in onderwijs... en het goed op peil houden van de kwaliteit van een beroepsbevolking. staat tegenover dat Nederland nog steeds een heel concurrerende economie is. Uh, het spel internationaal gezien goed aan kan. Nog steeds een goed rechtssysteem heeft. Nog steeds een relatief veilig land is... En die krachtige voordelen zouden we moeten kunnen benutten. Het probleem is wel, en ik, ik vroeg me ook gisteravond af... Eh, van waarom doet Duitsland nou zo goed en Nederland minder goed? In Duitsland zie je bijvoorbeeld veel minder onrust op die politieke flank. Hè. Ik bedoel, daar heb je geen SP, heb je geen PVV, geen oudere partijen... waardoor toch de middenpartijen in staat zijn... Een, een beleid te voeren wat op de lange termijn is gericht. En we hebben de afgelopen jaren onder druk van de gedoogste van de PVV hebben we allerlei rare maatregelen moeten nemen... variërend van, van uh, animal cops tot met alle... Dat is natuurlijk ook geen beleid waar de burger van overtuigd raakt... dat hem dat vooruit gaat helpen. En Er wordt heel veel gedaan wat electoraal op korte termijn misschien wel leuk is... maar wat niet bijdraagt aan het daadwerkelijk uitsloptrekken van de economie. Kunnen we nog met één kleine lichtpuntje misschien het weekend in? Ja... Oh, als, als Feyenoord wint of zo, gaat hij nu zeggen. Ja. Nou, dan is het wat mij betreft Ajax wint. Ik oh. uh, ben geboren in Amsterdam. Dus oh. dat, uh, nou ja. Maar mijn zoon zullen het winnen van Feyenoord geweldig waarderen. Dus Huis Huizenkoelewijn ja. komt het wel goed. Um, Nederland heeft wel een sterke internationale concurrentiepositie. En ik denk dat uh, we daar echt wel van zouden moeten gaan profiteren. Dat zie je ook wel gebeuren. Exportgroei is uh, nog steeds... Uh, Heel behoorlijk. Dat zou, mij betreft, een lichtpuntje kunnen zijn, maar is wel het klassieke Nederlandse lichtpuntje. En voor het overige denk ik dat de bal toch bij de beleidsmakers ligt. En het zou mij toch wat waard zijn als, als al dat korte termijn spelletjes van de politici. Ik had van de week nog een discussie met CDA van Heijum... en die zegt: Ja, in de, in de Eerste Kamer maken we je politiek. Nee, je maakt in de Eerste Kamer geen politiek, daar controleert beleid. Toetsen het beleid van de Tweede Kamer en het kabinet. Politici moeten echt die korte termijnbelangen overboord zetten. En, uh, en er streven dat er op wat langere termijn stabiliteit komt. Nog één lichtpuntje is: hè, wij doen alsof we bijna in de modder verdwijnen. Uh, Jeugdwerkloosheid is bijvoorbeeld 15 procent. Ja, in landen om ons heen is dat 25 tot 30 procent. En dat op zich doen we het nog steeds heel redelijk. En 7 procent werkloosheid is hoog. In landen als Spanje, Italië is het allemaal nog veel hoger. En ik denk dat wij als Nederland echt in de gaten moeten houden... we hebben een, een, een, toch een hele goede maatschappelijke en politieke... of economische infrastructuur. En daar zouden we beter gebruik van moeten maken. Waarvan acte. U hoorde, hoogleraar Corporate Finance, Jaap Koelewijn. Het ging dus over de Nederlandse economie... die volgens de cijfers de afgelopen dagen steeds dieper in de slop raakt. Hartelijk dank voor uw komst. En er werd net al een klein voorschotje opgenomen. Het voetbal, misschien toeval, maar daar gaan we het nu wel over hebben. Want het gedrag op en rond het voetbalveld laat nog veel te wensen over. De KNVB heeft daarom komende dinsdag opnieuw alle belangenorganisaties uitgenodigd... die het handvest betaald voetbal hebben ondertekend. Dat handvest voorziet in een aantal regels waarbij respect voorop staat. Maar de laatste weken wordt het handvest door coaches aangegrepen om te klagen. De scheidsrechters deugen niet, gele en rode kaarten worden weggewuifd en ook van het tuchtrechtelijk systeem klopt weinig tot niets. Hebben die coaches een punt? We gaan het vragen aan Jan Hermen de Bruin. Hij is voetbaljournalist en hoofdredacteur van het Voetbalblad... 11. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zonder respect geen voetbal. Hier zie ik, zie ik staan. Die slogan ja. ging alle stadions rond na die mishandeling... destijds van grensrechter Richard Nieuwhuis. Iedereen weet dat nog, vorig jaar december Almere. Ja, is het nu alweer gedaan met dat respect? Zijn we dat nu alweer vergeten? Ja, voor het deel wel, ja. ja. Zeker, dat, dat is natuurlijk... Uh, dat hoort bij voetbal waar de waan van de dag heerst... Ja, Je zag het ook wel wat een heel klein beetje aankomen toen, toen dat gebeurde. Dat, dat vreselijke moment reageerde iedereen eigenlijk op dezelfde manier. Het is natuurlijk gewoon een, een, een schok voor alles en iedereen dat het zover heeft, uh, heeft kunnen komen. Uh, alleen uh, na verloop van tijd gaat iedereen natuurlijk weer terug naar zijn oude natuur en naar zijn oude manier van doen. Dat is, uh, ik denk dat dat redelijk menselijk is. En waar gaan en, die klachten dan over nu? Nou, er zijn een aantal dingen die, die, die, die, die spelen. De scheidsrechters, de KVB heeft met name met de scheidsrechters afgesproken... dat ze strenger gaan optreden tegen uh, misbaar, zal ik maar zeggen. Wat Ik weet niet of je dat moment kan herinneren. De allereerste wedstrijd van dit jaar, dat is de allereerste profwedstrijd die ook spelde, dat was aangenomen, was een wedstrijd in Groningen, waarbij Maaskant, de trainer van Groningen, stond te protesteren en die Turkse scheidsrechter, Turkse nederlandse scheidsrechter op hem afstormde, en uit zijn uh, zak zo'n bandje met het woord respect liet zien. Eigenlijk was dat toen al het, het eerste de beste teken dat het niet goed ging. Vlak daarop deed zich dat incident voor met die PSV-speler die uit het veld werd gestuurd. Uh, met zijn hand door de ruit sloeg. Ook met ontzettend veel misbaar. Het mm. keer ging tegen een, uh, tegen een, een, een rode kaart. Dat, dat, dat heeft, het zijn wel allemaal verschillende uh, dingen. De ene werd uit het veld gestuurd wegens protesteren. De, de trainer werd aangepakt ervan. De andere wegens het maken van overtredingen. Maar de rode draad die daarbij hoort is dat in Nederland we altijd gewend zijn geweest. veel meer dan in andere landen. om nogal hevig te reageren op beslissingen van scheidsrechters. En de afspraak was nu: dat kan alleen de aanwoorden doen. En, en wie ze er verder mee bemoeit krijgt een kaart. Absoluut. Ge maar gebeurt niet. Nee, maar Nederland, het was het economische verhaal van Nederland. Iets, iets plannen en ook iets handhaven, dat zijn in dit prachtige land natuurlijk twee verschillende dingen. Ja, maar dit is Ik, toch iedereen dat het niet te handhaven zou zijn? Nee, maar dat is in Nederland is het natuurlijk, je kan afspreken wat je wil. Maar zodra er een, een instantie, zeker een, een overheidsinstantie of een machtinstantie, zegt: van we hebben afgesproken om het niet te doen. dan gaat, ja. gaan alle handjes helemaal ja. Laten we even luisteren naar hoe Marco van Basten het zei vorige week na de verloren wedstrijd tegen Ado Den Haag. Hij zei dat hij een verslaggever van Eredivisie Live. Ik vind het ongelooflijk. Hij krijgt een gele kaart omdat hij wat zegt. Nou, het sport is wel, een, uh, een, uh, het is wel iets waar, waar emotie bij komt kijken. En ik vind dat je wel, wel kan reageren. Nou, volgens mij uh, deed hij iets van dit. En uh, nou ja, daar krijgt hij een gele kaart voor. Nou ja, dat vind ik zwaar discutabel. En vervolgens uh, krijgt hij uh, dat hij een ingreep doet waarin die Net niet goed timed iets te laat is, maar er zit geen opzet bij dat, dat hij iemand wil raken. Maar dat is voetbal. Je, je, je, je kan te laat zijn. En dan krijgt hij zijn tweede rode kaart. En uh, onze hele wedstrijd is wat dat betreft gelijk uh, naar de Malle Moer. En dat heeft de scheidsrechter wel, uh, vind ik, uh, veroorzaakt. Ja, zijn het vooral verliezende coaches die Dat zeuren? Totaal niet mee eens. Ik was bij die wedstrijd in, oh. uh, in, in Den Haag vorige week. Uh, de allereerste gele kaart die die speler kreeg was gewoon voor protesteren. Het was misschien zelfs niet eens een overtreding die hij maakte. Daar kan ik mee inkomen. Maar hij deed precies wat was afgesproken wat niet moest. En ze hadden ook nog een beetje een hete patete scheidsrechter die uh, op alle slakken zout legde. Dus die gaf meteen geel. De tweede was gewoon naar aanleiding van een, uh, van een redelijk grove overtreding. En kreeg toen weer geel, dus een rode kaart. Dus je bent er niet met Marco van Bastijs? Totaal niet. Nee, de, de scheid de scheidsrechter deed vorige week precies, zeker met de eerste rede want had hij het dan over, he, van protesteren. Wat was afgesproken, dat doen we niet meer. Maar is dat dan gewoon een verliezende coach die zeurt? Nou, het is niet, een, niet alleen een verliezende coach die zeurt. Het is gewoon een, een, een coach uit een voetbalwereld... die nog niet gewend is aan de nieuwe afspraken die gemaakt zijn. En dat gaat natuurlijk ook niet van het ene moment op het andere. Je ziet nog steeds het volkomen zinloze gepraat tegen de vierde official. He, als er ergens op het veld een scheidsrechter altijd niet de gele kaart geeft... dan stappen onze coaches naar de vierde official toe... We gaan tegen die man aan staan praten. alsof die zelf daar wat gedaan heeft. Terwijl die er ook alleen maar zit om. bij wijze van spreken de wissels te registreren. Dat is ongelooflijk ingebakken, het zuren in onze voetbalcultuur. Het tweede onderdeel, en dat is eigenlijk een heel apart uh, verhaal. De tweede gele kaart, dat was voor een overtreding. Wat daar een heel klein beetje speelt. is het feit dat we in Nederland. twee verschillende dingen hebben gedaan. die internationaal niet in één lijn lopen. Wij hebben in Nederland nu een situatie gecreëerd. dat we redelijk snel gele kaarten geven in een wedstrijd. Uh, aan de andere kant hebben we een strafsysteem... wat gebaseerd is op dat je redelijk snel geschorst wordt... nadat je een aantal gele kaarten gehad hebt. Uh, om een vergelijking te geven in, in, in, in een aantal buitenlanden... is het zo dat je geschorst wordt naar de vijfde gele kaart... en dan daarna weer naar de tiende gele kaart... en dan weer naar de vijftiende gele kaart. Dat zijn in landen waar ook schijfde Spanje bijvoorbeeld... waar schijfde het heel makkelijk geel geven. In Nederland word je geschorst naar de vierde gele kaart. Naar de zevende, naar de negende, naar de elfde. Dat is in een veel groter, uh, groter systeem. Ja. En dat moet worden aangepakt. Wil het, wil het handhaafbaar zijn nu op dit moment? Kunnen scheidsrechters, zeker in deze fase... Dat, dat toch heel veel spelers al een aantal gele kaarten hebben gehad... kunnen ze competitiewedstrijden en situaties veel te makkelijk beïnvloeden door snel getrokken gele kaarten. Dus wat, dat, wat mij betreft moet gebeuren is dat het strassysteem... wat wordt aangepast aan de praktijk van het snel geven van gele kaarten. Waar het uiteindelijk om gaat natuurlijk... dat het hier de voorbeelden betreft die uiteindelijk gezien worden... door al die kinderen die naar Studiosport en andere programma's uh, uh, kijken. Ja. En dan hoef je natuurlijk toch maar één keer op een zaterdagmiddag... Overmiddag gaat u gewoon eens kijken op een willekeurig voetbalveld. Waar kinderen van 10 jaar, 11 jaar tegen elkaar voetballen. Je gelooft gewoon niet wat daar gebeurt. Ja. Scheldende ouders, scheidsrechters die helemaal verrot gescholden worden eigen spelertjes die aangemoedigd worden... om dat tegenstanderwerk echt gewoon bij de enkels af te breken. Enzovoort, enzovoort, ja. enzovoort. Ik ben, ik ben 15 jaar voetbalvader, dus ik, ik heb het allemaal gezien. En wat dat betreft is de actie van de KNVB, van respect, is ook ontzettend goed. Het duurt alleen natuurlijk heel lang. Dat gaat niet in een maand, dat gaat ook niet in twee maanden... dat gaat ook niet in drie maanden, om dat te laten doordringen... tot de mensen binnen het betaalde voetbal die die, die, die voorbeeldfunctie hebben... Je moet niet meer leren zeuren. En dat kan ook wel, want wat dat betreft is het echt Nederlands. Als je naar Engelse wedstrijden kijkt, als een scheidsrechter een penalty geeft... dan is de hoeveelheid protesten bij lange na niet vergelijkbaar met wat we in Nederland kennen. Bij Nederland gaat bij wat voor soort beslissing dan ook iedereen altijd direct naar de scheidsrechter toe. Er wordt zelfs geduwd en dat is internationaal gezien redelijk onaanvaardbaar goed, nou We zullen zien wat er dinsdag uitkomt. De KVB gaat dan weer met alle partijen uh, um, praten hè, over het gedrag op en rond het uh, veld. Dankjewel, Jan Hermen de Bruin, voetbaljournalist, hoofddirecteur van Voetbalblad 11. Tot zometeen na 9 uur. Dan beginnen we in de rechtszaal. Samen thuis, samen dros. Ogenblikje, eerst even voor vroege vogels een paar ballonnen opblazen.